Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past, worldticketcenter.nl Fiscale en financiële vraagstukken, wij adviseren. Beker Tillyberg Dit is Radio 1 3 uur, het NOS Journaal Onno Duivené de Wit De oppositie in Egypte heeft president Mubarak opgeroepen af te treden. Oppositieleider El Baradij zegt dat er niet wordt onderhandeld voordat Mubarak is opgestapt. Ook de grootste oppositiebeweging van het land, de fundamentalistische moslimbroederschap, weigert te onderhandelen. Verschillende oppositiepartijen hebben zich verenigd om gezamenlijk stelling te nemen tegen Mubarak. In Cairo en andere grote steden in Egypte is het grootste protest tegen het regime in 30 jaar tijd bezig. In het centrum van Cairo zijn honderdduizenden mensen op de been... Ook de Egyptische Staatstelevisie doet rechtstreeks verslag van de demonstratie. Buitenlandredacteur Mustafa Oubi Opmerkelijk een live verslaggeving uh, van die gigantische demonstratie op de Staatstelevisie. Dat was tot voor kort onmogelijk. En wat mij dus ook verbaast is uh, dat er ook een nieuw openlijk gesproken wordt. Niet alleen maar op de Egyptische Staatstelevisie, maar op alle andere zenders, maar ook in kranten. Eigenlijk over het tijd, tijdperk tijdperknamelbare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 De demonstraties waren niet gericht tegen de Jordaanse koning. De mededingingsautoriteit NMA heeft vandaag invallen gedaan bij D-reizen, Corendon en de reisagentenorganisatie Itac. De invallen maken deel uit van het onderzoek naar prijsafspraken in de reisbranche dat vorige week is gestart. Toen bezochten inspecteurs kantoren van Oat, Thomas Cook en Tui Nederland, waaronder meer Arke en Holland International, onder de reisagentenorganisatie ITAC maakt zich geen zorgen over het onderzoek van de NMA. Waar wij een beetje van uitgaan is dat natuurlijk na de controles... die bij alle grote organisatoren gedaan zijn... men in allerlei bestanden natuurlijk ook de namen tegenkomen van de partners van de toeropreders. En dat zijn diverse retailketens, waaronder de ITAC. En op basis daarvan dat men natuurlijk bij die retailketens terechtkomt. Ik zou niet weten waar we bang voor zouden moeten zijn. De voedsel en Warenautoriteit heeft bij een veehouder in Overijssel... ...43 koeien, stieren en kalveren weggehaald. De dieren zijn volgens de dienst ernstig verwaarloosd. Ze kregen onvoldoende verzorging en de stallen waarin de dieren waren gehuisvest. Daar lieten mest over de roosters en was het voer van de dieren beschimmeld en van slechte kwaliteit. Ik neem aan dat de boer toen wij de controle aanvingen... ...dat hij ook bij zijn eigen dacht van hoe het ervoor stond. Bij het leegruimen van de stallen werden ook drie kadavers gevonden... Tegen de boeren is proces verbaal opgemaakt. De 43 verwaarloosde dieren zijn ondergebracht bij andere veehouders. Het KNMI waarschuwt voor IJssel aan het eind van de middag en in de avond.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 En dan de rest van de weersverwachting. In het Noordoosten ook vanavond nog kans op ijzel. Morgen bewolkt en droog. Het wordt dan 4 tot 6 graden. WorldTicketcenter.NL. Ook de goedkoopste hotels en autohuur. Worldticketcenter.NL. Romantiek en passie in à la Rus. Het nieuwe programma van het Nationale Ballet.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Zometeen aandacht voor de situatie aan de grens tussen Griekenland en Turkije. En tegen half vier gaat Gertjan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, een appeltje schillen met wie? Gertjan? goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat is met handen de Meester. En hij is verantwoordelijk voor het schoolfruitprogramma. Uh, en wat is het schoolfruitprogramma? Het schoolfruitprogramma uh, is een initiatief vanuit Brussel. En die zorgt ervoor dat uiteindelijk op de school van mijn dochters... dat daar appels worden uitgedeeld. of toch? Uh, ik vind het fijn dat zij uh, af en toe een appel eten... maar ik zou dat ook zelf kunnen kopen en ik zou ze ook zelf kunnen geven. Ik weet niet of dat helemaal via Brussel geregeld moet worden. Oké, okay, dat straks. Maar we hebben zo eerst nog contact met NWS-correspondent Sander van Hoorn... over de situatie in Egypte al een miljoen zijn, dat weet niemand precies. Feit is dat de straten en pleinen van Cairo en andere steden in Egypte zijn volgelopen met betogers. Mensen die willen dat president Mubarak aftreedt. En op het Tahrirplein in Cairo is correspondent Sander van Hoorn van de NOS. Sander, hoe verloopt het daar bij jou op het plein? Het is nog altijd uh, heel gemoedelijk, net, of ja, nu nog steeds eigenlijk een beetje duwen en trekken, want er komt een groep van, ik denk een man of 60 met een hele grote Egyptische vlag boven hun hoofd, en die proberen het midden van het plein te bereiken. Ik denk dat een heel slim idee is, maar je ziet dat mensen vooral heel creatief zijn in uh, de borden, de spandoeken die ze meenemen. Bij de ingang stond net een man met een heel jong poesje met een halsbandje om waarop stond, dit is niet Mubarak. Dus, het is heel moeilijk wat jij beschrijft, het ziet er niet naar uit dat dat om kan slaan naar een meer grimmige sfeer? Ik denk het niet hoor, want het leger is zo duidelijk geweest uh, dat ze niet aan zullen vallen. Maar het is een vraag aan een man die naast me staat met een grote Egyptische vlag om zijn schouder. Do you feel threatened? Do you think the army will shoot at the people here? Never. Never? Never. Oké. Okay. The army would, won't ever shoot at our people. Because we belong to the army and the, the army belongs to, to Egypt. And... Young to the people from Egypt. Dat is wat iedereen zegt. En het leger zal nooit op ons schieten, want wij zijn het leger en het leger is de bevolking. En de vraag is natuurlijk, hier zijn, nou ja, de schattingen lopen uit een, een paar honderdduizend tot twee miljoen ik zelfs mensen. Hoe lang ze hier moeten blijven? Denkt u dat uh, Mubarak vandaag zal aftreden? Do you think Mubarak will resign today? I hope so. What? I hope so. But I have, I'm not sure. Nobody's sure. Because the guy is here in got for 30 years. And nothing has changed till the 25th of Jan mm -hmm. and we all hope that this guy will leave the chairs not leave the country. I don't want to leave I don't want he, uh, him to leave the country. I want I want him to leave the authority and leave the people govern and rule themselves. Ik uh, denk niet ik weet het niet iedereen uh, mag het zeggen maar uh, hij zit er al 30 jaar en er is niet als een beetje wat aan het veranderen. Het is tijd dat hij gaat. En ik hoef, ja, hij hoeft niet eens het land te verlaten, zegt deze meer. Als hij maar van zijn stoel afkomt. Dank u wel. Dus gro grote hoop daar dat uh, Mubarak weg zal gaan. Is uh, Cairo de enige plaats waar die demonstraties nu plaatsvinden? Of gebeurt het nee, ook op al, anderen? Dat die op dit moment uh, ook. En uh, ja, ik ben daar zelf niet. En ik heb hier al moeite om het aantal mensen in te schatten. Want je ziet natuurlijk maar uh, 100 meter om je heen. Uh, maar ook daar. Uh, schijnen honderdduizenden mensen op de been te zijn. En dan heb je het alleen nog maar over die twee plaatsen. De afgelopen weken is er natuurlijk ook bijvoorbeeld in Suez... en andere provincieplaatsen gedemonstreerd. Uh, ik heb op dit moment geen zicht wat daar op dit moment gebeurt. Nou goed, dankjewel. Sander van Hoorn van Avatariëplein in Cairo. Als er ontwikkelingen zijn in Egypte, dan uh, laat u dat uiteraard weten. Met honderden tegelijk kwamen ze dag in dag uit de Turks-Griekse grens over. Migranten uit Afrika en het Midden- en Verre Oosten. Op zoek naar geluk in Europa. Maar ze kwamen terecht in overvolle Griekse opvangcentra... onder mensonterende omstandigheden. De Grieken konden het niet aan en riepen eind vorig jaar... de hulp in van de Europese Unie. Er werden tolken en enkele honderden extra grenswachten... uitgerust met modern materieel uit andere EU-landen ingevlogen. En sindsdien is het opvallend stil aan de grens. De vraag is nu, is het daadwerkelijk gelukt het aantal migranten terug te dringen? En zo ja, waar zijn ze dan al gebleven? Daar gaan we over praten met collega Paul Körpershoek. Goedemiddag. Jij was in oktober daar en je deed verslag van de situatie aan de Turks-Griekse grens. En vanuit Turkije praat via de telefoon mee, consponent Sylvia Brents, die de streek onlangs bezocht. Paul, jij was daar vorig jaar als een van de eerste journalisten in de Grieks-Turkse grensstreek om te zien hoe het migranten daar ging. Waarom ging je juist daar naartoe? Nou, het is begonnen met mijn verbazing over het feit dat uh, Frontex... dat is een Europese grensbewakingsorganisatie... erin is geslaagd om het Middellandse zeegebied... je herinnert je beelden van uh, vluchtelingenbootjes... Uh, die uh, met tientallen tegelijk met honderden vluchtelingen aan boord... Uh, probeerden Europa van de zuidkant over zee binnen te komen. Frontex is erin geslaagd om dat helemaal uh, af te sluiten. Daar gebeurde niks meer. En ik vroeg me af, waar blijven die mensen? Nou, dat was vrij snel duidelijk. Uh, vanwege het waterbedeffect ging men op zoek naar nieuwe openingen. En die werden gevonden uh, bij de Turks-Griekse -Turks landgrens. Ja, het uh, waterbedeffect is als je op de ene plek drukt... Ja. dan komt aan de andere kant omhoog. Precies. En dat gebeurde dus aan die Turks-Griekse landgrens. Met honderden migranten kwamen ze daar uh, per dag uh, de grens over. De Grieken wisten daar geen raad mee. Die hebben een uh, slecht functionerend uh, asielsysteem. Als je al van een asielsysteem mag spreken. Uh, ze werden daar vastgezet in uh, detentiecentra... onder verschrikkelijke omstandigheden. Ik was daar in oktober en uh, ik bezocht een van die opvaringen... Centra. en ik stel voor dat we daar even naar luisteren. Nou, we lopen het terrein op van het detentiecentrum uh, in de Een geel gebouw met twee verdiepingen en een veranda waaronder auto's geparkeerd staan. Met een groep uh, migranten buiten uh, op de grond. Ramen met tralies zie ik waar achter mensen zitten. We staan voor een loket. Twee politiemensen achter zitten. Mondkapjes naar beneden. Hallo. Hallo. Dutch radio. Uh, we have permission to uh, look inside. From uh, the foreign press authorities in Athens. Can you wait outside, please? Yes, we can. Yeah, yeah. Very big problem with all people here. Yeah, how many people are inside? 3 gouden, 4 gouden, 5 Very many. Ik heb geen toestemming om binnen te kijken. We zijn even in de hal geweest. Het is ongelooflijk vol. De politieagent vertrouwt me toe dat er 3, 4, 5, 600 mensen zitten. We mogen wel even buiten kijken. Achter het gebouw is een met een dubbel hek van gaas en prikkeldraad afgezet open terrein. ...waar tientallen mannen zitten. Tussen de beide hekken met gaas liggen tientallen broodjes. Door een van de tralies steekt een vluchteling een stuk brood naar buiten... ...gooit dat naar beneden, wordt opgevangen door een ander. Er meer eten naar buiten gegooid en opgevangen. Ja, Paul, dat was in oktober uh, vorig jaar, uh, schrijnende toestanden. Wat is er sindsdien gebeurd? Um, heel veel media-aandacht. Uh, door heel Europa uh, was te zien wat voor vreselijke toestanden daar uh, plaatsvonden. Uh, de UNHCR, dat is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties... heeft in scherpe bewoordingen uh, het Griekse asielbeleid uh, veroordeeld. Uh, men sprak zelfs van Rwandese toestanden... En uh, in november kwam er een hulpvraag van de Grieken. Ze zeiden wij kunnen het zelf niet meer aan. En uh, er werden toen uh, extra grenswachten van Frontex, die grensbewakingsorganisatie van de EU, uh, ingevlogen. En die zijn uh, sinds uh, november aan het werk daar. Ja, en vanuit Turkije zijn de telefooncorrespondent Sylvia Brentz. Sylvia, goeiemiddag. Goeiemiddag. Jij bent zeer uh, onlangs in dat gebied geweest aan de Grieks-Turkse grens. Of, om te zien of die EU-hulp uh, werkt, wat trof je aan? Nou, het leek inderdaad een stuk, uh, stuk rustiger aan de grens dan een tijdje geleden. Er liepen minder migranten op straat. Ik was bijvoorbeeld in het plaatsje Orestiana, een Grieks, Grieks grensplaatje... En in een paar uur tijd kwam ik maar twee jongens tegen, twee Sri Lankese, en die wilden met de trein naar Athene, van dat grensplaatsje. Nou, een paar maanden geleden zag je echt wel tientallen mensen op de verschillende stationnetjes daar in de buurt. Dus uh, dat is al een verschil. En ook in het detentiecentrum, waar Paul is geweest, daar zaten minder mensen, maar hoeveel precies... Dat kon ik niet zeggen, want ook ik mag dat uh, detentiecentrum niet in. Ze willen journalisten daar niet naar binnen laten kijken. Waarschijnlijk omdat het niet al te schoon en uh, al te best aan toe gaat. Wel mocht ik praten met Nederlandse grenswachten. En zij helpen de Grieken met uh, de patrouilles langs de grens. Laten we daar even naar luisteren. Goed omheen kijken. Mag ja. ieder bosje. Als grenswachters eh, bewaken wij de grenzen. Wij rijden patrouilles eh, samen met de Griekse politie. Terugkijken naar eh, november, eh, toen Frontex hier begon. Eh, oktober waren het een kleine 250 vreemdingen per dag die de grens overwisten te komen. Eh, de laatste cijfers die we hebben van de eerste week januari. Eh, we hebben het eigenlijk steeds zien dalen. En toen zaten we op een kleine 100 per dag. Eh, Omdat dat dus dank is aan Frontex. Eh, de, ja, daar ga ik wel vanuit, uit. Maar goed, een feit is dus dat het... Eh, behoorlijk aan het halen is. Ja. We merken wel steeds dat uh, de mensen op andere plaatsen de grens overkomen. Ze proberen het vaak op één plaats. En op het moment dat wij daar dan de smokkelaar uh, hebben weten aan te houden, althans niet wij, maar de Griekse politie, um, dan je dat weer. Dan, dan probeer je het weer op een andere plek. Ja, goed, je doet je best om uh, heel de grens te bewaken, maar je kan niet overal tegelijkertijd zijn. En uh, ja, je bent ook afhankelijk van de apparatuur die je hebt, de mensen die je hebt, hoeveel hoeveelheid mensen die je hebt. En uh, ja goed, het is uh, 180 kilometer grens en die kan je niet dicht houden. Ja Paul, die grenswachten die zien dus een duidelijke afname van de migrantenstroom. Wordt dat bevestigd door officiële cijfers? Ja, we hebben Frontex gebeld en gevraagd naar de laatste cijfers van de, het aantal migranten die daar bij de Turkse-Gritse grens binnenkomen... In november werden er nog 150 migranten per dag opgepakt. Dat was al een daling van meer dan een derde ten opzichte van die periode daarvoor. In december zette dat verder door gemiddeld nog maar 110 per dag. En dat is een daling van bijna 60 procent. Ja, en is dat weer het waterbedeffect of is er echt iets veranderd? Ja... Nou, ik denk dat je er toch rekening mee moet houden... dat er weer sprake is van een, een waterbedeffect. effect En dat ze toch weer op zoek zijn naar een plek waar Europa toegankelijk is. Want de mensen zijn erg desperaat. Nou ja, Sylvia, merk jij in Turkije al iets van die veranderende migrantenstromen? Nee, daar is het eigenlijk nog te vroeg voor. Maar wel men, zeggen mensen hier in Turkije... dat de immigranten het misschien nu via de Turks-Bulgaarse grens gaan proberen. Um, die grens die kunnen ze ook overgaan. Alleen, zitten ze nog wel met het probleem, want zodra ze in Bulgarije zijn kunnen ze niet vrij doorreizen naar de rest van Europa. Bulgarije is nog geen vrij reizen. Dus ze worden dan nog een keer gecontroleerd. Dus ze moesten dan nog een keer een grens over. Maar het zou goed kunnen. Uh, Bulgarije is een plan om een hek te gaan bouwen... langs die Turks-Bulgaarse um, grens. Het land zegt dat het dat wil doen. Omdat het die ziekte zou willen tegenhouden... die vanuit Turkije zouden komen. Maar de Turken denken dat dat onzin is. Zij denken dat het gewoon is om immigranten tegen te houden. Of misschien zelfs wel om Turken tegen te houden. Dus um, dat er iets speelt... Is zeker Tussen de, op de turks bulgaarse grens, maar het is nog te vroeg om helemaal de vinger op te leggen. Ja. Um, misschien gaat het allemaal nog meevallen, want vorige week werd bekend dat de EU-landen straks illegale migranten mogen terugsturen naar Turkije. Dat zou de Grieken op, op Griekenland kunnen verminderen, of niet? Nou, dat hoopt Griekenland wel en dat hoopt ook de Europese Unie, maar... De Turken hebben dat verdrag nog niet getekend. Ze zeggen wel van, nou, we willen dat wel gaan ondertekenen. Maar ze eisen er iets voor terug. En dat is wel een beetje de bazaarmentaliteit zoals die hier in Turkije vaak uh, opdoet. Um, ze willen ervoor terug dat de Turken vrij mogen reizen naar Europa. Dat de Turken geen visa meer nodig hebben om Aha. in Europa te komen. Nou, en dat zien veel Europese landen weer niet zitten. Dus dat kan nog een hele onderhandeling worden. Goed, we gaan afwachten hoe dat verder gaat. Sylvia Brens vanuit Turkije en collega Paul Keupershoek, hartelijk dank voor jullie bijdrage.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 Tegenwoordigers van verschillende kerken brengen vandaag een werkbezoek aan het uitzetcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Tijdens deze ontmoeting is er ook een vernieuwd basisdocument voor het vluchtelingenbeleid van de Raad van Kerken gepresenteerd. Ik praat over dat bezoek met Peter Verhoef, prezes van de protestantse kerk in Nederland. Goedemiddag meneer Verhoef. Goedemiddag. U was op een werkbezoek in dat uitzetcentrum Ter Apel. Asielzoekers en advocaten klagen vaak over de schrijnende omstandigheden daar. Wat heeft u daar aangetroffen? Uh, nou laat ik als eerste zeggen dat wij als kerk altijd heel erg betrokken zijn geweest bij vluchtelingen. We hebben een, heel, een hele geschiedenis op, uh, op dat gebied. Uh, tegelijkertijd weten wij natuurlijk ook dat je niet iedereen hier naartoe kunt halen. En dat het ook heel reëel is dat je op een gegeven moment uh, sommige, van sommige mensen het uh, verblijf moet beëindigen. Uh, waar wij wel voor staan, en daar hebben we vandaag dan ook wel voor gepleit... ...dat is dat dat op een humane manier gebeurt. Wij zijn daarvoor vandaag bij de dienst Terugkeer en Vertrek in Ter Apel op bezoek geweest. Overigens, uh, het is niet alleen een uitzetcentrum hier. Uh, er gebeurt werkelijk alles op asielgebied. Uh, zodra je uh, op, het woor, op Schiphol het woord asiel laat vallen, kom je als eerste hier uh, terecht. Mm -hmm. Maar het kan dus ook het eindpunt zijn van, van, van je hele traject. En dan kan het hier uh, tot, uh, tot uitzetting uh, gaan komen. Yeah. Dat vinden we op zich ook wel heel reëel, maar er ontstaat wel een aantal problemen. Uh, sommige mensen werken hier heel erg tegen, dat is natuurlijk vreselijk lastig. Uh, Anderen kunnen gewoon echt niet uitgezet worden. He, die hebben bijvoorbeeld de juiste papieren niet om terug te keren naar het, uh, naar het land van, uh, van herkomst. En dan komen ze hier voor hele lastige situaties te staan. Een van de oplossingen die gekozen wordt, en dat is omdat um, asielzoekers, uh, vluchtelingen, mensen die uh, helemaal aan het einde van het traject zijn gekomen, zelf verantwoordelijk zijn voor hun terugkeer. Dus deze dienst, die, uh, die doet niet meer dan faciliteren. Uh, ja, die dienst die moet dan op een gegeven moment zeggen... ja, hier houdt het op. Ja. Uh, we en zetten hier op straat. Ja, en dan komen mensen op straat te staan. Ja. Uh, hoe, hoe staat u daar dan in als protestantse kerk Nederland en als raad van kerken? Wat, wat, wat, u spreekt daar met de mensen. Wat, wat zegt u dan tegen ze? Zij moeten toch ook gewoon de wet daar uitvoeren, neem ik aan? Ja, en, maar de wet uitvoeren bestaat er voor de dienst terugkeer en uh, vertrek uit... dat ze faciliteren. De, de verantwoordelijkheid ligt bij de, bij de uh, vluchteling... die helemaal aan het einde van het traject is gekomen zelf... En misschien zit daar wel een heel lastig punt. Want dit zijn dus mensen die niet voor niks hier naartoe gekomen zijn. Uh, die, die, uh, die ook aan het einde van de rit het gevoel hebben dat ze niet terug kunnen keren. Die zet je op het station neer en die geef je een treinkaartje. En dan hoop je dat ze toch maar terug gaan keren. Nee. Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus die mensen komen dan in de illegaliteit terecht. Maar hoe ziet u de rol van de kerken? Daar is ook discussie over geweest. Of je nog wel mensen die illegaal in Nederland zijn zou mogen helpen als kerk. Hoe staat u daarin? Ja, wij vinden dat, het, dat, dat je mensen nooit aan hun lot mag overlaten. Zelfs uh, als u tegen de wet in zou gaan dan? Nou, dat is, dat is natuurlijk een hele lastige kwestie, want dat is op het ogenblik wat aan de orde is. Uh, het kabinet is voornemens om illegaliteit strafbaar te stellen. En dat zou dus betekenen um, dat mensen die, uh, die um, niet terugkeren, dat die um, iets strafbaars doen... Dat betekent dat je die mensen dan weer uh, uh, op gaat pakken... voor datgene waar je ze zelf toe uitnodigt. Hmm. Namelijk illegaal in Nederland uh, rondlopen. Nou, dat is, dat is voor zover het, het de, de, de, de vluchtelingen betreft. Voor zover het degene die, uh, die hulp daaraan geven betreft. Ik vind dat je als kerken nooit mensen in de kou kunt laten staan. Nee. En dat bedoel ik in dit geval dan dus letterlijk. En dan zegt de minister wel... ja, nou, ik knip wel een oogje toe... als er een kop soep wordt geschonken door de kerk. Maar feit blijft dat de wet aangeeft dat als hij... Iemand die iets strafbaars doet, helpt dat je dan zelf ook strafbaar ja, bent. En dat wilt u niet. Maar wat kunt u nou meer doen dan dit alleen maar aan, uh, even aankaarten... of zeggen van dat u het daar niet mee eens bent? Luistert er iemand naar u? Nou ja, dat, dat hopen we wel. Ik hoop dat dit gesprek daar ook een bijdrage aan levert. Anders zullen we uh, met de Raad van Kerken... zeker ook de verantwoordelijke minister hierover aan zijn jasje trekken... En, uh, en melden dat het wat ons betreft op deze manier geen begaanbare weg is. Nee, dat is helder. Goed. Dan heeft u het over minister Leers. Ja. Hartelijk dank, Peter Verhoef, president van de Protestantse Kerk in Nederland. Dank u wel. Wie nee, schildert vandaag ons appeltje? Dat is Gertjan Segers. Die was vorige week nog de gast over Egypte, want je was daar vorig weekend en je hebt daar zes jaar gewoond. We gaan zo naar jouw appeltje, maar eerst even hoe beleef jij de dag van vandaag? Ja, ontzettend uh, intens. Dat is, uh, vorige week liep ik daar inderdaad op de plek waar dan nu 2 miljoen mensen uh, zijn. Dus het is ontzettend indrukwekkend ja, en, wat er uh, gebeurt. Kan je zeggen wat je hoopt? Ja, ik hoop dat Mubarak snel aftreedt dat er een overgangsregering komt... Uh, en dat dat op maat is na vrije verkiezingen in Egypte. Dat en dat moet op dan recht. op langere termijn of moet het al snel gebeuren? Uh, dat zal op iets langere termijn moeten, omdat er dan ook een nieuwe grondwet moet worden, uh, worden geschreven. Dus Egypte moet zichzelf dan opnieuw gaan uitvinden. Dus dat zal gewoon tijd kosten. Um, maar dat, dat die overgangsregering er dus snel moet komen, dat is uh, voor mij wel helder, ja. ja, ja. Goed, de demonstratie verloopt tot nu toe rustig, hoorden we net van Sander ja. van Hoorn. Dus uh, als er weer nieuws is, melden we ons daarover. Even naar nou je appeltje, je heb je opgewonden over schoolfruit? Wat is het probleem? Ja, het is wel uh, relatief leed inderdaad, want uh, als we het eerst hebben over 2 miljoen mensen... die in uh, Egypte demonstreren voor vrijheid, om dan over een appeltje, letterlijk over een appeltje... je op te gaan winnen, dat, uh, dat is nog wel even over. Maar jij kan dat, ik loop dat. Uh, dankjewel, dankjewel. Um, Sochtens dan uh, smeer ik uh, wel eens het brood van mijn dochters en dan... Uh, uh, Sturen we ze naar school en dan geef ik regelmatig inderdaad een appel of een mandarijn mee. En op de ochtend zijn we dochter, nee dat hoeft niet, want wij krijgen, op school krijgen wij fruit. En dat wordt, eh, door de Europese Unie wordt dat geregeld. Nou, dat, daar, daarvan krapte ik achter mijn oren. Denk, hebben wij Brussel nodig om uiteindelijk mijn dochter eh, een appel te bezorgen? Dus dan willen ik even gaan kijken wat erachter zit. En dat is een schoolfruitprogramma En dat is met twaalf voorwaarden waaraan een school moet voldoen het is dus allemaal bedacht in, uh, in Brussel. En een school moet een overeenkomst sluiten met een leverancier. En die moet uh, uh, een, een donkere, koele opslagplaats hebben. En uh, Europa bepaalt waar de koester moet hangen, inderdaad. En ze, de school, school moet zich onderwerpen aan controles en aan monitoring en evaluaties. Nou, ik vond het echt zwaar overdreven. Ik vind het een miskenning van de verantwoordelijkheid van ouders. Dit is nou niet een taak waar je zegt van nou, uh, daar hebben we Brussel voor nodig. Dit kan niet op een laag niveau Want Europa uh, betaalt? Uh, uiteraard, dus wij betalen eerst belasting en dragen dat af aan uh, Brussel. Dan heb je volgens een vergadercircuit en dan komt het weer via een enorme omweg, komt het uiteindelijk in de vorm van een appeltje terug bij mijn dochter. Ja. Dus ik vind het niet de taak van Brussel. En het is dus een hele dure appel die mijn dochter uh, uiteindelijk krijgt. Tegen wie ga je dat allemaal zeggen? Nou ja, in eerste instantie tegen Hand de Meester... die uh, volgens mij verantwoordelijk is voor dat schoolfruitprogramma. Maar ik hoop dat uh, Brussel zichzelf achter de oren krapt. Ja, dat als is wij... Brussel nu aan het doen, kan ik je melden. Ja. Wij gaan even uh, aan Hand de Meester. <laughs> de Meester, goedemiddag. Goedemiddag. Snapt u iets uh, van, uh, van de opwinding van uh, geert Segers? Ik snap uh, inderdaad gedeeltelijk de opwinding van de heer Segers. Uh, mijn verantwoordelijkheid is inderdaad... ik ben manager van het steunpunt uh, Schoolgruiten... en ook nu tevens verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het... Uh, een schoolfruitprogramma waar de heer Segers het uh, over heeft. Reageert en, op zijn bezwaar als u wilt. Ja, nou inderdaad... Nou, onze aanleiding is inderdaad dat ouders natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid hebben... om uh, kinderen groente en fruit te laten eten. Wat we echter wel zien is dat de consumptie... dochters doen het heel goed dat ze inderdaad regelmatig een appel uh, mee naar school krijgen. Helaas zijn één op de vijf kinderen... Ze, uh, het zijn er zelfs 1 op de vijf kinderen die uh, voldoen aan de dagelijkse hoeveelheid die ze nodig hebben op fruit. En zelfs 1 op de duizend op groente. Uh, en om die zin zeggen we ook van nee, hey, er is een gedeelde verantwoordelijkheid uh, om te zorgen dat de consumptie van groente en fruit bij alle kinderen afdoende is. Gaat je ons uh, eens, Ja, de, jouw kinderen ja. krijgen dan wel netjes fruit, maar dat geldt niet voor iedereen. Nee, nee, maar dan zou ik zeggen, als Brussel dat constateert, dan nog is ja. het de vraag of Brussel dat probleem moet oplossen. Dan is de eerste verantwoordelijkheid uh, ligt bij de ouders. Als die uh, dat niet waarmaken, als daar een probleem is... dan zeggen je van nou, uh, motiveer scholen om dat onder aandacht te brengen. Hang inderdaad een poster op. Maar ga dat dan niet helemaal vanuit Brussel uh, coördineren. Ik ben ontzettend voor Europese samenwerking. Brussel doet op heleboel uh, terreinen goed werk. Maar dat draagvlak voor Brussel staat onder druk. En als je dit soort programma's uitvoert met een enorme hijs eromheen... dan denk ik dat dat heel slecht is voor Brussel zelf. Ja, nou goed, uiteindelijk de, de, bes nee, de beslissing... Of het, vanuit, het is een gezamenlijke uh, verantwoordelijkheid uh, Verantwoordelijkheid en een gezamenlijk ook initiatief. Het is inderdaad nu Brus Brussel's geld, daar tegenover staat ook daadwerkelijk Nederlands geld. Uh, het, het, het kan gezien worden in een breder kader, wat betekent dat een bestaand programma schoolgruiten, wat al sinds 2000 in Nederland uh, loopt... Wat is dat, dat schoolgruiten? Ja, dat betekent het gezamenlijk groente en fruit eten. Op <laughs> Dan krijg je gruiten, ja. Dus, en, nou ja daar maakt nu inderdaad een, een onderdeel van uit dat we een, een tijd lang een, een gratis subsidie uh, kunnen verschaffen. Dus een tijd lang aan scholen een gratis uh, hoeveelheid groente en fruit kunnen verschaffen. En, en dat is ook gruiten. vanuit Brussel? Sorry? Dat is ook vanuit Brussel. Het ees vrijprogramma, programma deze tijdelijke subsidie, is nu vanuit deels vanuit Brussel... en deels vanuit Nederlandse sponsoren die daar ook uh, geld in investeren... Uh, en het school is al een langdurig programma wat gedragen wordt. Onder andere door het ministerie van VWS en vanuit uh, het ministerie van Economische Zaken. Uh, er is nog veel meer over vergaderd, Jan. Dit is niet zomaar één vergadering in Brussel geweest. Nee, <lacht> nee, nee. Nee, Het, nee, het maakt het alleen maar erger, van, denk ik. En de essentie is ook, waar we allemaal wel voor staan, is om het in het gezamenlijk te doen. Het is geen verantwoordelijkheid alleen maar voor Brussel of alleen maar voor de over Nederlandse overheid. Maar... Juist ook scholen die een verantwoordelijkheid hebben om een gezonde schoolomgeving, een gezonde omgeving aan te bieden aan hun kinderen, uh, hebben daar ook een rol bij in. En natuurlijk ouders. Maar is er dan niemand, is er dan niemand die, die uh, tijdens zo'n vergadering in Brussel zegt van... hé, hey, we zien inderdaad een probleem. Maar zouden we nou niet eens eerst eens op dat laagste niveau kijken? Wie zou dat kunnen oplossen? Is er niemand die dan de vraag stelt, moeten wij dat eigenlijk wel doen? De eerste vraag is vastgesteld. Maar en... die is niet goed beantwoord dan, denk ik. <laughs> <laughs> ja. Nou, wat ik zeg, het is al een langlopend project. Dus inderdaad, het Ja, maar, maar dat maakt het, het nog niet project, goed zelf. natuurlijk. Uh, en ook de individuele, op een... Op een een aantal scholen wordt het gewoon uit vanuit de eigen doelstelling van de school ook al lange termijn ondersteund. Uh, maar het feit blijft dat de getallen, 1 op 7 kinderen met 1 overgewicht, uh, en nog steeds groeiende, uh, helaas, de hoeveelheid, dus het uiteindelijk de maatschappelijke consequenties die dat heeft voor en mogelijk ook voor de Europese overheid. Ja, het, uh... daar zijn we het allemaal uh, over eens dat er een probleem is. Alleen, ja. Europa heeft ooit gezegd... wij moeten dat doen wat echt niet op het laagste niveau... op een lager niveau niet kan ja. gebeuren, niet kan worden ondernomen. Subsidi subsidiariteit heet dat met een moeilijk woord. Mm -hmm. Nou, dit lijkt me nou typisch uh, een geval... Zeg zegt van, nou, dit kan prima door een lokale gemeente. Uh, de gemeente Amsterdam, die heeft diezelfde cijfers... die zal uw zorg delen, die zal dat prima kunnen uitvoeren. Dat, daar hoeft toch geen dat Brusselse ambtenaar van. aan te pas te komen? Nee, nee, goed. Dat, ja, daar dat kan ik uh, me um, in vinden. Maar goed, dat ja. zijn inderdaad besluiten die op overheidsniveau worden genomen. Wat ik net zeg is, vanuit mijn rol uh, uh, bij de daadwerkelijke uitvoer... vind ik het gezamenlijk, uh, dat we het gezamenlijk moeten oppakken. Goed, uw verantwoordelijkheid is helder. En ga er nog eens over praten, daar zou ik zeggen. Mevrouw ja. de meester en Geert-Jan Segers, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Dank. En dat brengt ons aan het einde van deze uitzending van Dit is de dag. Gaat u nog eens naar de website www.dittistag.nu. En uiteraard wordt u op deze zender Radio 1 op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Egypte. En straks na half vier via VPRO met Ellis de Bruin. Alice. U ook, wat, ook wat aan Egypte doen? Ja, ja, natuurlijk. Zou ik bijna willen zeggen. Wij zitten trouwens vandaag in de studio in Den Haag. Veel politiek in het uur tussen half vier en half vijf. We gaan het onder meer hebben over de nieuwe prostitutiewet. De zogenoemde Peespas moeten komen. Is dat nou eigenlijk wel een goed idee? Daar gaan we het zo meteen over hebben. En we gaan ook praten met Jasper Zuren. Hij promoveert namelijk op massapsychologie. En wij willen van hem wel eens weten: hoe gaat dat eigenlijk in zo'n massa? Als de één nou zegt, we moeten die kant op, moet je dat dan?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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Alice de Bruin. Een hele goede middag. Het is uh, één minuut over half vier. Wij komen vandaag live vanuit Den Haag waar hier zojuist het politieke vragenhuur is afgelopen. Later vanmiddag is er een debat over de nieuwe prostitutiewet... en een van de opvallende dingen uit die wet is de zogenoemde peespas... Hoeren moeten voortaan zo'n peespas krijgen. Is dat nou een goed plan of niet? Daarover praten we zometeen. En na vier uur hebben we zometeen onze eigen politieke vragenuur... met onder meer twee journalisten en een Kamerlid. En wij gaan onder meer praten over minister Rosentaal. Heeft hij nou juist gehandeld in de kwestie van de opgehangen Iraanse-Nederlandse vrouw? Dat is een van de onderwerpen. En we hebben het natuurlijk ook uh, over Egypte... Uh, en daarvoor gaan we nu praten met Jasper Zuren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u uh, promoveert op massapsychologie. U bent uh, werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nou, we weten allemaal dat uh, inmiddels uh, een grote mensenmassa zich heeft uh, verzameld in uh, Cairo. Zoals uh, de afgelopen uh, dagen natuurlijk ook al het ja. geval was. U heeft dat ook uh, zojuist weer kunnen horen in het uh, nieuws. En wij vroegen ons eigenlijk af hoe gedraagt een massa zich onder dergelijke omstandigheden. Hoe bepaalt? Zo'n massa bijvoorbeeld nou, of ze het parlementsgebouw gaan bestormen, of dat ze weer gewoon naar huis gaan, of wat dan ook. U heeft daar uh, veel verstand van. Uh, ja, ja hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Ik bedoel, wie bepaalt er wat in ja. zo'n uh, situatie? Nou, op het, op het eerste gezicht lijkt het misschien uh, dat er niet uh, één leider is. Maar als je wat verder inzoomt, uh, inzoomt op de massa, dan zie je dat die uh, vaak eigenlijk bestaat uit meerdere kleine groepjes die bepalen wat ze doen. Uh, Elias Canetti die uh, massa en macht schreef, die noemt dat uh, Crowd Crystals. Dat zijn als het ware uh, mensen in een massa waaromheen de rest van de massa zich uh, organiseert. Uh, je ziet ook vaak dat er vanuit deze groepering uiteindelijk toch uh, bepaalde leiders of boegbeelden naar voren worden geschoven als woordvoerders. En wie bepaalt dat dan? Want ik bedoel, daar staan een heleboel mensen in zo'n massa. En dan op een gegeven moment neemt iemand toch een beetje de leiding. Maar hoe gaat dat dan? Ja, die demonstratie, die, uh, het, het lijkt misschien heel erg alsof dat uh, uh, bottom-up uh, vanuit uh, het, het volk is uh, georganiseerd. Wat in zekere zin ook wel uh, zo is. Maar er zitten vaak achter die demonstraties, zitten er toch ook organisaties of groeperingen uh, die, uh, die deze mensen hebben gemobiliseerd. Dus dat zien we nu ook bijvoorbeeld, uh, dat die oppositiepartijen zich nu ook organiseren en uh, mensen mobiliseren. Zoals die El Baradai en het uh, Moslimbroederschap. Ja. En uh, wat eigenlijk uh, ook wel uh, het, uh, opmerkelijk is, en uh, klinkt misschien ook wel een beetje paradoxaal, maar is dat uh, de belangrijkste bindende factor hier is eigenlijk Mubarak zelf. Omdat hij als het ware uh, de gemeenschappelijke vijand is die uh, al die oppositiepartijen uh, samenbindt. Dus uh, die oppositiepartijen die hem hebben, hebben hem eigenlijk ook nodig als uh, gemeenschappelijk punt waarop ze zich uh, kunnen richten. Ja, en wat, wat denkt u nou wat er vanmiddag gaat gebeuren? Want iedereen houdt toch een beetje zijn hart vast? Ja. Hoe ziet u dat? Ja, het is, uh, het is heel spannend. Het, uh, het, uh, het lastige van massagedrag is dat het uh, heel moeilijk uh, te voorspellen is. Uh, kleine gebeurtenissen die kunnen hele grote effecten hebben. Uh, ze hebben van tevoren gezegd, uh, geloof ik, zowel de demonstranten als het leger... dat ze een vreedzaam uh, protest willen... Uh, het hangt ervan af uh, hoe er op ongewachte uh, gebeurtenissen gereageerd gaat worden. Als uh, een demonstrant of iemand uit het leger plotseling iets onverwachts doet... en met een steen gooit of gaat schieten... dan hangt het ook van het zelfcorrigerend vermogen af van die massa... of, uh, of het escaleert of dat ze uh, het de kop in, uh, in weten te drukken. Dus het is, het is heel lastig te voorspellen wat er, wat er precies uh, gaat gebeuren. Ja, want Wat is het zelfcorrigerend karakter van zo'n massa dan? Waar zit hem dat dan in? Nou, dat, dat zit hem bijvoorbeeld in. Uh, die, die, die, ze, ze hebben van tevoren aangegeven dat ze een vreedzaam protest willen. Dus uh, heel veel van die mensen die, die gaan ook naar de protest met dat idee. En als dan iemand in die massa bijvoorbeeld besluit om een steen te gaan uh, gooien... dan uh, kan het tot omstanders zeggen van... Uh, moet je luisteren, uh, dit, dit is de bedoeling niet. Uh, en, en dat, dat ze zo iemand dwingen om uh, zich vreedzaam te gedragen. Maar het kan ook andersom uh, gaan het kan, het, Ja, dat, dat is dus ook precies het, het, het lastige. van. Uh, je weet nooit welke kant het opgaat. Het hangt er ook heel erg vanaf uh, hoe er wordt gereageerd door bijvoorbeeld het leger. Wat je heel vaak ziet in, uh, in dit soort uh, uh, gevallen, ook bijvoorbeeld uh, in Nederland met, uh, tussen hooligans en de ME, is dat er het gevaar is dat er twee duidelijke kampen ontstaan en dat alleen al het, uh, het idee van die twee kampen of het visuele effect van die twee kampen uh, het, uh, het uh, uh, geweld kan uh, doen toenemen, dat het eigenlijk de tegenstellingen uh, versterkt. Het is te hopen dat dat in dit geval niet uh, gebeurt. Het leger heeft ook gezegd dat zij voor een vreedzaam protest zijn en je uh, krijgt toch wel steeds meer het idee dat zij aan de kant van uh, de demonstranten uh, staan, maar het uh, is heel spannend welke kant het uh, op zal gaan. Ja, en, en, en is er nou ook een kans dat uh, ja, als er zoveel mensen bij elkaar zijn, dat er toch een soort uh, paniek ontstaat, om wat voor een reden dan ook. Ik, ik denk dan gelijk aan, aan, aan uh, die bijeenkomst op de Dam in Amsterdam toen, met ja. 4 mei was dat, dan, dan, dan gebeurt er ook iets en dan zie je toch een enorme uh, reactie. Hoe kan zoiets hier ook gebeuren? Dat, dat zou heel goed, uh, heel goed kunnen, ja. De, ik, ik, uh, het hangt ook heel erg af van, van, van de ruimte die er is, of er uh, genoeg uh, gelegenheden zijn om, uh, om te vluchten, mocht dat uh, nodig zijn. Maar het uh, kan zeker gebeuren op het moment dat er heel veel mensen uh, op dezelfde plek in een uh, kleine omgeving uh, aanwezig zijn, dan uh, dan, dan kunnen dat soort dingen gebeuren. Dat is uh, lastig te voorkomen. En is er dan een verschil tussen uh, massa's die bij elkaar komen... Uh, uh, ja, voor, voor de politiek, zeg maar, in dit geval... of gewoon uh, die bij elkaar komen voor een feestje of een popconcert? Ziet u daar verschillen? Uh, ja, de, de, de, de, die, die sfeer waarin die massas bijeenkomen, die is natuurlijk heel anders. Uh, bij een feest komen mensen in principe om, uh, om, om, uh, voor, voor een emoties en om, uh, om iets te vieren. En hier, hier zal toch zeker ook onderhuid al dan niet, uh, ook, uh, die mensen zullen waarschijnlijk ook uiten dat ze, dat ze boos zijn. Dus, uh, maar wat je heel vaak ziet ook, is dat uh, op het moment dat, dat mensen in zo'n massa de emoties van andere mensen om hen heen... Uh, en waarnemen dat het, dat het uh, versterkt wordt. Dus dan krijg je als het ware een soort van feedbackloop. Dus, uh, een feedbackloop? Ja, dus dan als, als, ik, als ik zie dat mensen om mij heen uh, uh, boos zijn... dan kan ik, kan ik die emotie uh, overnemen. Dan denk ik van ja, ik heb echt goede reden om boos te zijn. Met als resultaat dat ik zelf boos word. En die mensen om mij heen uh, nog meer gesterkt worden... in hun overtuiging dat het, dat het rechtvaardig is om in dit geval boos te zijn. Dus dan krijg je als het ware dat iedereen elkaar gaat overbieden... En dat zo'n zo massa steeds uh, woedender wordt, als het ware. Ja, nou, nou promoveert u op een massapsychologie. Ik bedoel, ja. als u nou Mubarak was, hè, als u zich dat even voorstelt. Ja. Lastig, uh, maar... ja, dat is heel lastig. kan ik me voorstellen. Maar toch, als u dat even doet. Hoe zou u dan met uw kennis uh, zo'n menigte rustig proberen te krijgen? Ja, aftreden. <laughs> <laughs> ik, ik, ik, zou, ik zou hem uh, allereerst uh, dat, dat willen adviseren. Om, uh, en... en uh, dat, dat is misschien, misschien nog wel het meest maximale wat hij hier uit kan halen. Dat, dat, hij, dat hij zich uh, soort van opstelt als van uh, ik, uh, ik, herken, ik herken het volk en, uh, en de rechten van het volk. En uh, ik, uh, dat hij grootmoedig is om, om, om, de, om het op zo'n manier te presenteren van, uh, dat, hij, dat hij afstand doet. Mocht hij echt per se uh, willen vast uh, blijven houden aan uh, zijn positie... dan is het enige wat ik me kan voorstellen dus dat hij probeert uh, die oppositiepartijen tegen elkaar uit te spelen... Ja. Want, want dat is natuurlijk de vraag van als hij aftreedt, hoe gaat het dan verder? Want uh, wat ik net al zei, ze hebben nu in Mubarak een gemeenschappelijke vijand. Uh, dus het is heel makkelijk waar iedereen tegen is. Maar als hij straks weg is en je hebt uh, uh, verschillende oppositiegroeperingen... die allemaal de macht willen, dan krijg je natuurlijk weer nieuwe, nieuwe verhoudingen. En, uh, het is nog maar afwachten hoe het dan, uh, dan gaat. Ja, nou dat wachten wij uh, allemaal af. Ik, ik dank u voor uw uh, uitleg... Okay, Jasper gedaan. Zuren, hij promoveert dus op massa psychologie en is werkzaam bij de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. U luistert naar uh, Vila VPRO. Als u nou wilt reageren op deze uitzending, dat hebben wij graag. Mail ons dan uh, of ga naar de website en dat is wwwvila Maar nu eerst uw aandacht voor onze serie ware verhalen in één minuut. Eén minuut. Jij bent Joods, toch? Ze zat aan de bar, kort blond haar en een glas witte wijn. Lopen er erg mee te koop, dat Joods zijn? Dat kan ik beter aan jou vragen, zei ik. Dat soort dingen kun je moeilijk zien van jezelf. Ze droeg een lichte coltrui en een kort rokje. <laughs> Die is flauw, je snapt best wat ik bedoel. Ik bedoel, ben je heel erg Joods? Wat vind je bijvoorbeeld van Leon de Winter? Ik geloof dat ik het begrijp, zei ik. Als ik Leon de Winter een fijne vent vind, dan ben ik heel erg Joods. Ze dus knikte... Ik vroeg haar wie ze nog meer heel erg Joods vond. Bram Moskowits, zei ze. Als Bram Moskowits in RTL Boulevard zit... is hij alleen maar Israël aan het verdedigen. Die aflevering moet ik gemist hebben, zei ik. Ineens was ik erg moe. Wat doe je eigenlijk voor werk, vroeg ik, terwijl ik mijn jas pakte. Ik moet nog één jaar praktijkervaring opdoen. Als advocaat, als ik daarmee klaar ben, ben ik rechter. Je hoorde één minuut gemaakt door Jair Stijn. En surf naar onze website om heel veel van deze andere minuten te kunnen horen. Ja, we zitten dus live in Den Haag vandaag. Er gebeurt hier van alles in de wandelgangen. Het Politieke Vragenuur is volgens mij zojuist afgerond. Al een half uurtje geleden. Daar werd over heel veel dingen gesproken. En vanmiddag wordt ook veel gesproken hier over prostitutie. Want er komt een debat over de nieuwe prostitutiewet. En die moet een eind maken aan de misstanden in de seksbranche. Althans, dat is de bedoeling. Er komt namelijk een landelijk register. Compleet met paspoortgegevens en een pasfoto. Dat wordt ook wel de... Pees pas genoemd. Marian Weijers, wie, wie heeft dat eigenlijk bedacht? De Pees pas? Nou, dat is heel snel in de praktijk zo ontstaan. Ah. Ik weet niet eens wie hem bedacht heeft, maar opeens was het er. Ja. U bent uh, consultant mensenrechten en mensenhandel. U houdt zich al jaren bezig met vrouwenhandel... en ook de uitwassen van de prostitutie. U gaat zometeen ook naar het debat. Hè? Daarom bent u ook Absoluut. hier. Ik ben zo vriendelijk om even bij ons in de studio uh, te komen. Want hoe wordt er eigenlijk vanuit het veld aangekeken... tegen die nieuwe prostitutiewet? Ja, in, in die wet zitten een aantal dingen die, die goed zijn. Zoals dat gemeenten een veel meer eenvormig beleid moeten gaan voeren. Uh, nou, dat, dat zijn allemaal dingen, daar heeft niemand een bezwaar tegen. De bezwaren richten zich op uh, het invoeren van uh, de peespas. Uh, we staan vanuit het veld uh, echt series bezwaren tegen. Ja, wat de pas? ik bedoel, legt u eens uit, wat is het nou precies? Ja, het idee is dat uh, prostituees dan één keer in drie jaar... zich moeten vervoegen bij een gemeenteambtenaar. Daar hebben ze dan een gesprek mee van twintig of dertig minuten. Um, Waar gaat dat over dan? Wat, wat moeten ze daarin uh, vertellen? Nou ja, in ieder geval allerlei persoonlijke gegevens geven. En paspoortgegevens en een telefoonnummer waarmee ze adverteren... en een pasfoto... En het idee is dat dan de gemeenteambtenaar in die 20 of 30 minuten uh, dan voorlichting kan geven over wat de rechten zijn en zo. Nou, voorlichting altijd leuk. Uh, maar ook moet kunnen kijken of die mevrouw of meneer, dat kan ook, uh, misschien slachtoffer is van mensenhandel. En vervolgens worden, uh, krijgt die uh, mevrouw een pasje of krijgt de twee uh, een pasje. En dat moeten ze aan een klant laten zien. Die moeten daar ook om vragen. Dus ik uh, ga naar een prostituee. En voordat ik uh, zeg maar met de data begin... moet ik even zeggen, mag ik uw peespasje zien? Precies. Of in het buitenlands of wat dan ook. Precies. En, en is dat iets wat da gaat gebeuren, denkt u? Nou ja, kijk. Um, wat mensen denken, of wat het veld denkt dat gebeurt... is dat uh, prostituees zo'n groot belang hebben... bij het beschermen van hun privacy. Dat alle vrouwen die enige keuze hebben... Um, registratie zullen vermijden. En want dat maakt het maakt natuurlijk ook heel kwetsbaar, zo'n pasje met een pasfoto. Dat zit dan in je portemonnee. ineens. Dan geef je je OV-chipkaart en, en daar valt je pasje zit je, eruit. zit je nou ja, ik bedoel Je moet er dus niet aan denken wat er gebeurt hè, als je zo'n pasje kwijtraakt of verliest. Of een klant steelt het: van hallo, Pasje, doe je niet wat ik wil? Um, school van je kinderen, uh, je familie. Je kinderen dus, zelf die even met je portemonnee zelf. zitten te spelen, want dat doen ze altijd natuurlijk. Nou ja, ik zat meer te denken aan een klant die kan zeggen van goh, uh, hè, van, van doe je niet wat ik wil? Of uh, dan, uh, dan heb ik hier jouw pasje en dan ga ik jouw familie inlichten. En heel veel vrouwen dat zijn natuurlijk heel erg bang. Chantage, ja. En zodra het bekend is dat je als prostituee bent, heb je natuurlijk uh, toch ook onmiddellijk met discriminatie te maken. Dat, dat is ook geen... Uh, ongegonde angst, zeg maar, die prostituees hebben... om hun, hun privacy te verliezen. Heel recent was die zaak van Roos Bagelier... Bagelier, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt... Uh, nog in de publiciteit. Wat was en, daarmee? Die had een boek geschreven en die werkte bij in de prostitutie. Had ze onder een pseudoniem geschreven. Maar collega's herkenden haar en ze is dus prompt ontslagen bij haar gewone werk. Dus prostituees hebben heel goede redenen om hun privacy te willen beschermen. Ja, dus u zegt, hè, als ze dan naar die gemeenteambtenaar gaan om dat allemaal te regelen, om dat allemaal te registreren, dan zullen een heleboel prostituees proberen om daaronder uit te komen. Ja, wat wij denken, en dat is dan. Uh, Zeg maar, er zijn drie bezwaren tegen het wetsvoorstel. Het helpt niet om mensenhandel te bestrijden. Uh, het verslechtert de positie van prostituees en maakt hen meer kwetsbaar in plaats van minder kwetsbaar. En wij denken dan ook nog dat het in strijd is... met de wetbescherming persoonsgegevens. Ja, maar waarom helpt het niet om uh, de mensenhandel te uh, te vermijden of, of tegen te gaan. Want die registratie ja. zou ook kunnen zeggen... ja dan, dan, is het, dan kun je het wel als overheid allemaal een beetje in beeld brengen... en in de gaten houden. Dat is het idee van de overheid. Dus waarom ja. zou dat niet beter zijn juist? Ja. Nou, Ik denk dat het een beetje een mythe is... van als we het ja, allemaal maar op papier hebben, dan, uh, dan komt het wel goed. Want registratie biedt natuurlijk geen enkele garantie... dat een vrouw geen slachtoffer is van mensenhandel. Uh, een vermoeden van mensenhandel is ook geen reden om een pasje te weigeren. Dus je, je loopt ook nog het risico dat je een soort schijnlegaliteit creëert. En daar zit die vrouw met dat pasje uh, wel onder dwang... maar keurig uh, met pasje in het vergunde circuit. Ja, want ze kan door haar pooien ook bij die gemeenteambten naar binnen, naar binnen geschoven worden. Nou ja, kijk, dat... Dat denken dus heel veel mensen dat gaat gebeuren. En ik denk dat ze daar ook gelijk in hebben. Die zeggen van nou elke vrouw die een keuze heeft. Die gaat dat vermijden. En juist de vrouwen die geen keuze hebben. Die onder dwang werken. Ja die worden door hun handelaren wel uh, hup naar de gemeente gestuurd. Om dat pasje op te halen. En het is natuurlijk een illusie om te denken. Dat je in een gesprek van 20, 30 minuten kan achterhalen. Of iemand onder dwang werkt. Ik bedoel zelfs... Maar goed daar zijn die mensen toch misschien voor opgeleid. Ik kan me voorstellen dat zo'n gemeenteambtenaar. Van de hoed en de rand weet. En dan misschien ook met een paar slinkse vragen. Wel erachter komt hoe diegene daar zit. En hoe die binnen is gebracht. Ja, nou, als die gemeenteambtenaar dat kan. Uh, daar kan hij goud aan verdienen. Want dat zou ontzettend knap zijn. Want dat lukt namelijk niemand in het veld. Ik bedoel, zelfs goed getrainde politieagenten. Goed getrainde hulpverleners. Hebben er vaak heel lang voor nodig om het ware verhaal op tafel te krijgen, als dat al lukt. Want de belangen die vrouwen hebben om te verbergen... dat ze onder dwang werken, zijn natuurlijk heel groot. Daar kan hun eigen veiligheid, de veiligheid van hun kinderen... van hun familie van afhangen. Die leggen dat niet zomaar op tafel. Nee. En, en, en uh, het feit dat de gemeente meer grip op de situatie krijgt... Daar, daarvan zeggen de wethouders en, en ook uh, verschillende uh, andere politici uh, in, in de gemeente... dat het juist een hele goede zaak is. Want juist daar is het in het verleden misgegaan. Dat er alleen door de politie werd gecontroleerd... en dat verder eigenlijk niemand er grip op had. Ja, nou ja, dat, dat, dat is ook het doel van het wetsvoorstellen. We moeten meer grip en zicht krijgen... Uh, maar dat is nou juist ja precies wat iedereen betwijfelt. Ik bedoel zelfs de Raad van State zegt van, nou, het zou als heel goed een averecht effect kunnen hebben dat je juist een grotere illegale sector maakt in plaats van een kleinere. Dus dat betekent dat je minder. Zicht een minder grip hebt in plaats van meer. Ja, want waarom zou het een grotere uh, illegaliteit tot gevolg hebben, denkt u? Ja, juist omdat de vrouwen die een keuze hebben, zullen vermijden om zich te laten registreren en daar hele goede redenen voor ja, hebben. En, en dan uiteindelijk in de illegaliteit verdwijnen. Zegt u dat eigenlijk? Nou ja, we maken dus een heel groot illegaal circuit. Want we zeggen, hey, je moet een pasje hebben en dan ben je legaal. Dat mag. Maar als je geen pasje hebt, dan ben je strafbaar. Dan kan je boetes krijgen. Dus de kunnen ook een strafblad op gaan bouwen. En hun klanten kunnen zelfs de gevangenis indraaien. Dus er gaat een soort heel scherp, uh, scherpe lijn lopen... tussen zeg maar, het vergunnen circuit waar je legaal werkt en waar dus ook heel goed slachtoffers van mensenhandel kunnen werken... want dat pasje biedt natuurlijk geen enkele waarborg dat je niet bent. En dan een illegaal circuit uh, waar vermoedelijk heel veel vrouwen werken... die juist zelfstandig en onder eigen controle werken... en daarom zich niet laten registreren, maar die dan dus wel illegaal en strafbaar zijn. Ja, ze zijn strafbaar en u zegt al, de klant is dan ook strafbaar. En de klant is ook strafbaar en dat betekent dus ook dat klanten veel minder snel, denken wij... Aan de bel zullen trekken als ze uh, met misstanden worden geconfronteerd. Doen ze dat nu wel trouwens? Ja, dat gebeurt heel regelmatig. Ja, noemt u ze een voorbeeld? Ja, nou ja, bijvoorbeeld, uh, we hebben dat he, meldmisdaad anoniem, daar komen vrij veel tips binnen van klanten. Ik weet het ook uit de periode dat ik zelf bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel werkte. En dat er regelmatig klanten belden en zeiden van nou, we hebben het gevoel dat hier, hier iets niet klopt. Ja, op het moment dat je klanten zelf strafbaar stelt, is de kans dat ze he, zich melden met, met misstanden natuurlijk kleiner? En voor klanten is het natuurlijk ja, heel erg moeilijk om te bepalen. Is dat pasje nou vals? Of is het ja. echt? Dus er gaat een bloeiende handel in valse pasjes komen. Ik bedoel, dat kan je ook wachten. Vingers, nou, ja, dat kan je op wachten. Um, en die zullen dus niet het risico lopen nee. dat ze zelf vervolgd worden. Nee, en, en, en die klanten die, die verenigen zich natuurlijk niet nu tegen die wet. Of, of hoort u wel van het? Jawel, die... jawel, jawel. Dus eigenlijk uit alle hoeken en gaten... iedereen die maar enigszins ergens in de praktijk zit. De vrouwen zelf, de exploitanten, de klanten, de hulpverleners. Eigenlijk iedereen de veldwerksters, de gezondheidswerksters. Maar zijn ze dan hier in Den Haag... al die politici die hier straks over die wet gaan praten... die zijn allemaal gek, zegt u. Die snappen dat allemaal niet. Ja... Het is natuurlijk onzin om te zeggen, die zijn allemaal gek. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. We willen dat postwees veilig en gezond kunnen. Ja, en dat wilden we tien we jaar we geleden trouwens vijf. ook. Hè? Want toen hadden we bordeelwet afgeschaft. Ja. En, en toen kwam, de, die, kwam die nieuwe wet. Toen zou alles verbeteren. Maar dat is dus op een mislukking uitgereden. Lopen. Ja, nou daar twee dingen over. In de eerste plaats, we willen allemaal hetzelfde. Maar tegelijkertijd zie je dat waar het om prostitutie gaat: er zitten toch een soort morele kantjes aan. En dat een heel snel beleid meer wordt gemaakt door emotie en het idee dat we moeten. Iets doen, dan dat je kijkt naar de feiten en wat effectief is. Maar hoe bedoelt u die emotie dan? Ik bedoel, wat, hoe, hoe werkt dat dan hier in de Tweede Kamer? Als u zegt, een moreel noemt u uh, de emotie, ik bedoel, wat, wat, wat. Nou ja, en dat is eigenlijk dan de andere vraag: van, het is mislukt. Ik zou niet zeggen, het is mislukt. Wat ik wel wil zeggen is. We hadden in de tijd eigenlijk drie poten bij die opheffing van het bordeelverbod. Uh, we gingen de sector reguleren, prima. We gingen misstanden bestrijden, ook prima. En we gingen de positie van het postwezen verbeteren, ook prima. Alleen de laatste is niet gebeurd en dat lijkt, blijkt ook uit alle onderzoeken, de positie van prostituees... is ver, ver achtergebleven. Nou, die drie dingen moet je wel tegelijk doen, ja, wil hoe, het werken. Hoe slecht gaat het dan met die prostituees, als u zegt dat is ver achtergebleven? Ja. Ja, een heleboel maatregelen die na de opheffing van het bordeelverbod zijn genomen... hebben eigenlijk meer de positie van exploitanten versterkt dan die van prostituees. He, bijvoorbeeld geven een maximaal aantal vergunningen aan bedrijven... En dat gaat dan naar de bestaande exploitanten. Maar het betekent dat Pulswees niet hun eigen bedrijf kunnen beginnen. Um, het is nog steeds heel erg moeilijk om uh, een bankrekening te openen... of een lening te krijgen van de bank. wat je nog steeds bij geweigerd. Um, arbeidsverhoudingen... Uh, in bedrijven, die zijn nog steeds heel erg ongelijk. Er is heel weinig gedaan om die uh, sociale en arbeidsrechtelijke positie... van proces te verbeteren. Nou, als je niet alle drie tegelijk doet, dan werkt het niet. Het is net zoiets als wanneer je huiselijk geweld bestrijdt. Je moet een goede opvang hebben, de politie moet getraind zijn... vrouwen moeten ergens terecht kunnen. Maar ondertussen moet je ook gewoon de juridische, sociale... economische positie van vrouwen... Verbeteren, anders schiet het niet op. Nou, zo werkt het ook met prostitutie, en dat is niet gebeurd. Dus in die zin is het een mislukking. En wat je dan ziet, is dat he, met dit wetsvoorstel. eigenlijk nog een schepje bovenop wordt gedaan. Nog meer regelen, nog meer controleren. Waardoor je het alleen maar onaantrekkelijker maakt voor vrouwen om in het vergunde circuit te werken. En daardoor het illegale circuit eigenlijk groter maakt. Ja, en het illegale circuit heeft altijd al die slechte kanten. waar u al het een en ander over heeft verteld. Nou ja, ik, ik denk het is uiteindelijk voor alle vrouwen natuurlijk veel prettig als je gewoon legaal en veilig en gezond kan werken. Maar dan wil je ook graag je privacy beschermd hebben. En je wil ook graag dat de rekening met jouw belangen en wensen gehouden wordt. Ja. Nou, U gaat nu zometeen naar beneden hier en gaat op de publieke tribune zitten. Wat, wat, wat denkt u eigenlijk? Gaat die wetten doorkomen vandaag? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop dat de Tweede Kamerleden heel goed luisteren naar het veld. Um, we hebben ook al heel lang onze bezwaren kenbaar gemaakt. Maar wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Er is ook toch een soort vertrouwen van hè, als het op papier allemaal maar klopt, dan zal het in de werkelijkheid ook wel kloppen. Ik hoop dat ze zich daar dan niet laten ja, de misleiden. De praktijk is weer barstiger. Hè? Zoals zo vaak. Mag ik u danken voor uw komst. Marjan Weijers, u bent consultant mensenrechten en mensenhandel. en houdt zich al jaren bezig met de vrouwenhandel en de uitwassen van de prostitutie. Dank u wel. Graag gedaan. Goed, wij gaan luisteren naar muziek van Gabriel Rios. We will go far van Gabriel Rios. Het is uh, bijna vier uur, zometeen het nieuws. Dan horen we ongetwijfeld wat er uh, gebeurt op dit moment in Cairo. Of het nog steeds redelijk rustig verloopt. En zometeen na vier uur ben ik bij u terug met het uh, Politieke Vragenuur. Hier aangeschoven is al Dominique van der Heijden, politiek verslaggever van de NOS. We praten ook met Joël Wind en Paul Jansen van de Telegraaf. Tot zo. Deze week in het radiodagboek Prinses Laurentien